...met het NOS Journaal. De baan toen hun bankrekeningen waren geplunderd. Ronselaars hadden hun bankpassen en pincodes via valse voorwendsels in bezit gekregen. Op de bankrekeningen werd gestolen geld van andere rekeninghouders gestort. De Drentse bende heeft ongeveer een half miljoen euro buitgemaakt. De hoofdverdachte in de zaak is nog voortvluchtig. De president van het Hof in Amsterdam vindt dat Raad Schalke niet openlijk kritiek had moeten leveren op de rechters in de zaak Wilders. De president Verwij van het Hof zegt dat rechters niet rollenbollend over straat moeten gaan. In een interview met NAC Handelsblad zegt Schalke dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Hij vindt dat hij door de rechtbank in de zaak Wilders schandalig is behandeld. Schalke werd tijdens die zaak urenlang verhoord. De president van het Amsterdamse Hof noemt het verder niet wel levend dat Schalke zijn ontslagaanvraag bekend heeft gemaakt voordat de koningin het heeft ingewilligd.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 En nog steeds de file op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maarse en Knopend Oude Rijn. Zes kilometer. Komt door wegwerkzaamheden. Als je van Amsterdam richting Utrecht wil en verder. Kan je beter omrijden via Hilversum. Dat is de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid. Op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker.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 Ik heb een liedje. Stevie Wonder en Isn't She Lovely. Goedemiddag en van harte welkom bij een nieuwe Entertainment View voor deze zaterdag 2 juli 2011. Roy van Buringen, goedemiddag. Goedemiddag. Aldo Moraal, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, goed? Ja Roy. Mij ja. ook. Hè? Mij nee, gaat ook goed. Jij gaat, maar jou gaat het ook goed? Weer ja. zo, uh, je klinkt weer zo hard. Uh. Het ligt gewoon aan je stem. Okay. Hey Roy, hoe was jouw week? Mijn week was helemaal toppie. Vertel. Nou, uh, lekker druk, nog steeds bezig met de uh, meteen een uh, oproep. Ik ben nog steeds op zoek naar jong talent. Kan je nou diabolo, één fietsen, zingen, dansen, springen? Dus met andere woorden, heb je gewoon talent en ben je jong van 7 tot 21 jaar? Meld je naam voor het Kunstenstein via info.onair-events.nl Want daar kan je je opgeven als je jong talent hebt. Over uh, Kunstenstijn gesproken. Ik heb een uh, liedje van uh, een band die gaat optreden bij Kunstenstijn. Ja? Ja, ik wil hem niet gereageerd, dus uh, het is nog niet oh. helemaal 100% zeker, oh, maar oh. ik hoop uh, dat ze er zeker zullen zijn. Ja. En uh, nou weten wij Roy, dat jij bijna jarig bent. Ja, ik uh, was. Heb je af zelf maar? Ik, ik was uh, ik ben volgende week uh, donderdag uh, jarig. En.. Uh... Nou, weet je, iemand heeft een speciale boodschap voor me ingesproken. En wij wonen nog wel een boodschap. Wij konden helaas niet komen. Maar dus, uh, we kunnen natuurlijk maar... met lege handen komen. Kijk eens hoor. Daarom hebben wij voor jou, Roy, een, een, cadeautje. Cadeautje. een cadeautje. Een cadeautje. Nummer 2, Rudy. Het is een boodschap van iemand. Oh, oké. Oh. Ik, nou, ben Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar dit. Ik maak het open, live op de radio. Nummer twee op het CD. Sommige dit is dit nou weer, joh? Dat is nummer 1, hoor. Hollee! Kijk, kijk. Het werd een keer tijd. Je hebt nu een oude op je hoofd. Er wordt tijd voor een nieuwe. En een eindelijk heb je een nieuwe koptelefoon. Want je hebt nooit een koptelefoon bij je. En nu heb je eindelijk een keer een vaste koptelefoon. Nou, dat is toch fijn. Met plugje, hè? Met plugje. Nou. Met plugje, dat is nog het belangrijkste. Hoef je ja. ook geen plug te kopen voor 8 euro. Oh. Nou, top, dankjewel. Ah, we gaan het niet doen hoor, Roy. Hoor. Hey, Hé, wat gaan we deze uitzending doen? We, ja. hebben, we hebben een leuke gast, hè? Ja, we hebben een hele leuke gast. Allemaal magisch. Allemaal magisch, Ariëntje. Bassy hebben we in de uitzending. Basie hebben we gewoon. Hij is volgende week live, geeft hij een show in de krocht. En daar gaan we natuurlijk alles om vragen. En hij heeft ook een liedje die we op de radio gaan draaien. Maar ik had een... Ik heb iets ingestudeerd. Uh, ik, nee, ik heb niet iets ingestudeerd. Oh. Ik heb iets bi uh, binnengekregen in mijn mailbox. Laat die track nummer e twee eens even horen. Oh ja, tuurlijk. Ja, komt hij aan. aan. Track nummer twee. Nee. Dat is het nummer nee. één. Oh, oh sorry. <laughs> track nummer twee. Albert Jan. Luister goed. Oh, dat is echt zo. Oh, leuk. Beste Roy. Nee. Men zegt dat oh, er voor iedereen een ster straalt aan de hemel. Heerlijk. En ik weet zeker, die van jou fonkelt extra vandaag. En terecht, dat er mensen zoals jij op de wereld leven mm. wat kijk, is werkelijk fantastisch. Dat Daar wordt waarde ik. aan gehecht. Het is een groot feest jou te mogen kennen. Het is zo vanzelfsprekend Dat je het soms vergeet Maar ik zeg je Dat je onnoemelijk belangrijk voor me bent Jij bent gewoon in één woord geweldig oh, wat heerlijk om te Het is horen. maar dat je het weet Van harte gefeliciteerd wat een mooi gedicht Dankjewel Prachtig je wel. Prachtig Ingesproken Door Albert Jovoors Is dat echt zo? <laughs> nee dat is ah. een was uh, Herman uh, Of Jan van Veen Ik zeg Herman van Veen dat En dan erg. wil ik ze Jan Jan Nummer 1 ook nog even horen Wat is dat dan? Genoeg lijkt me. Ja, ik vind het wel. Jeetje, wat een man. En weet je door wie het is gemaakt? Ja. Jodie Pijper. Pijper. Dat weet ik dan weer. Jodie Pijper. Oké. Okay. Want dit, uh, dit bestaat al zo lang. Ik vond het wel grappig, maar uh, langzamerhand hebben we wel genoeg van gehad. Het is uh, kwart over vijf. Goedemiddag. Entertainment for you. Hey, yo. We He won't play another song until we're damn good and ready. Okay, we're ready. Transmission. Transmission. Okay. Yes. Five, four, three, two, one. This is the FM Zone Force. Entertainment for you.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 Oh, Die hele studio oh, Die kapot. hele studio die We gaan naar ramen Ongelooflijk. Vrolijk deentje. Want dat hoort wel. Want we hebben niemand minder dan Bassie aan de telefoon. Hé, hey, hallo Zandvoort. Hé, hey. hey, Bassie. Hey, ik dacht ik dacht in de oorlog zat, joh. <laughs> Wat gebeurt er dan? de ramen sprongen. Oh. Basie, hoe gaat hij? Hij gaat meer dan goed. Hij gaat meer dan goed, hij vertel. Meer dan goed. Ja, ja, ja, ja. Ik zit uh, elke, dag, elke week zit ik nog wel ergens drie, vier keer in de voorstelling. Kijk. Kijk ik heb vanavond heb ik iets leuks. We zitten al live in de uitzending, hè? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb vanavond iets leuks. <laughs> de, de, de naam doet vermoeden dat het een geintje is, maar die is echt waar. Ik ben vanavond in Lutjebroek, in Noord-Holland. Nee, joh. Ja, in Hotel De Paus. Daar hebben ze een Basje aanavond. En daar gaan, we, gaan ze allemaal basinade En uitzendingen bekijken en dan kom ik, om nu 10, kom ik als onverwachte gast, kom ik in zo'n clip, kom ik het toneel op. En dat is echt een fanclub? En een fanclub, dat zijn allemaal jongens van tussen de 20 en de 30 jaar. Hè? Nee joh, oh te gek, ja, Oh, lachen. Dat zijn allemaal de diehards zoals wij ze noemen, de fans van vroeger, maar de grote van nu. Ja. Heel wat keren mee dat ze vragen, mag mijn zoontje op de foto en dan laten ze een foto zien. ...van hunzelf als ze op het schoot zitten. Allemaal <laughs> oh, oh, magisch, Ja. En dan gaan we live in de uitzending met Adriaan. Die bellen we op, want die is in natuurlijk in Spanje. Ja, ja. En dan uh, sluiten we de telefoon aan op de verzerker En dan kan iedereen meeluisteren. Dus dan... Oh, te gek. En ja. hoe gaat zo'n... ...hoe... ...om trappen en dan zeg ik... herkent u deze nog? Ah, bro, dan gaan we de liedjes zingen. Oh, ja. Een lachen, zeg. hartstikke leuk. Ja, dat hou je van de straat, joh. Allemaal magisch. Ja, allemaal magisch. <laughs> Ja, ik ben helemaal fijn hoor, van Bassi en Adriaan vroeger. Nou ja, weet je wat het is bij ons? Uh, ik ben nu 19 en ik heb nog net eigenlijk die tijd meegemaakt dat die uitzending nog werd uitgezonden. Ja. Nog steeds, hoor. Maar toen uh, werden ze volgens mij toch gemaakt. En ik denk dat elk, uh, elk mens vanaf ze 18 of zo toch wel goed. een warm gevoel bij Basie en Adriaan heeft, hè? Ja, dat, dat, dat merk ik. Nou, hoe lang we doen, hoe meer. Want ja, tuurlijk. Als ik wel eens op de markt loop in Rotterdam, ik woon in Vlaardingen en dan loop ik in Rotterdam, dan komt er bijvoorbeeld een grote Marokkaan, die komt naar me toe. <laughs> Op mijn nek hangen. Hé, hey, Basje. Ja. Ja, jou heb ik onlos, nero, bedankt Bedankie, bedankie. Hey. Ja, dat zijn leuke dingen en zo. Ja. Maar heb je ook aandacht van kleine kinderen? Hele kleintjes? Ja. Ja, tuurlijk, die kennen me wel. Die ken ja, ja. En, en in tegenstelling tot bij andere clowns zijn ze voor mij niet bang. Nee, oké. Okay. Nou, logisch ja, toch? En, nou ja, er zijn een heleboel mensen die zijn dus de deut van clowns hoor. Ja. Dat noemen ze cultrofobie geloof ik. Ja, klopt. Er is een speciaal woord voor. Speciaal woord voor, ja. <laughs> Leuk. Ik zag trouwens laatst ook weer, weer uh, aflevering van Basje. Nou, ja. ja, het wordt, het wordt echt monsterbij uitgezonden hè. Want wij zitten op Pebble TV en die zenden het ook in de nacht uit. Maar Pebble oh. TV zit achter de decoder helaas. Oké. Okay in een pakket nemen weet je wel. maar het zit in uh, in belgië bij zijn we waanzinnig populair want ik werk heel veel met die show in belgië ja want er zitten we twee keer per dag op vtm Kazoo, dat is zeg maar het RTL van van belgië Soms ja, ja. om half tien en half uur en s'avonds om zes uur en half uur ja dat wil hij natuurlijk wel ja Binnenkort sta jij in Zandvoort, hè? Ja, in Zandvoort. In de krocht kom ik mee per tegenwoordig met mijn, uh, met mijn schoonzoon, Evert van der Bos Die zat al 35 jaar bij de show, dus die kon het wel. Oké. Okay. En Aad had uh, jaren 7, 8 geleden had hij geen zin meer. Hij zegt, ik ga lekker met pensioen. En we hadden afscheidsvoorstellingen gepland. En hij net voordat die afscheidsvoorstellingen uh, zouden plaatsvinden, kreeg Aad tweezegeleerkanker. Oh. Oh. oh, dat is vervelend. Ja, en toen ging de pers, die ging die mafgeestje, die ging allemaal zeggen: ja, hij laat ze bloer in de steek. Maar dat was niet waar. Nee. We waren nog gestopt, weet je wel. Maar ja, als ze wat gaat kennen, schrijven zullen ze niet laten, natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar leven ze van, weet je wel. Maar goed. Ja. En nou werk ik al een jaar of zes, zeven, acht. Euh, nee, een jaar of zes, zeven, werk ik met mijn schoonzoon, met Evert van der Borne. dat gaat fantastisch, hartstikke leuk. Oké, okay, en, uh, en wat, wat uh, is hij ook clown? Nee. Nee. Nee, nee, nee, nee, hij is gewoon een Autobahat, presentator he? of zo, want ik ken hem niet nee, Je moet nooit twee clowns neerzetten op het net, dat is een fiasco dat is, uh, okay. dat is net als dat je twee vrouwtjes aardappel naar elkaar en... legt <laughs> Ja, of dat vrouwtjes... kan ook niet samen Nee, je moet uh, even die zogenaamde aangeven, dat was als Aad ook, weet je wel Aad, Aad, je moet je voorstellen dat Aad die lag vroeger de bal op mijn schoen en ik kon onderin schoppen Ja, ja, ja, oké okay. dus die maakte, die creëerde de situatie, weet je wel en, uh, en, en, en dan, dan, dan, dan kon ik hem afmaken met een stomme opmerking, weet je? Hoor. Ja ja. Ik heb naar veel vluggen. Jaapie ook, weet je? Ik zeg tegen Jaapie van de week, ik zei, wat kijk je zonder?" Hij zegt: "Ja, ik heb zo'n ongelukkige jeugd gehad." Ik zeg: "Waarom?" Hij zegt: "Ik was een ongewend, zien bij mijn ouders." <laughs> ik zeg: "Waarom?" Hij zegt: "Nou, dit is het eerste spelgoed wat ik kreeg was een teddybeer, maar wel een levende." <laughs> <Ja, maar. Toen laughs> zeg ik en toen hij zegt ja hij, hij zei, en ze bleven maar doorgaan, Want hij recht een zandbak. In de tuin met drijfzand. Mm -hmm. ah, zeg maar, helemaal, helemaal had ik in de gaten dat een kind op. <laughs> ah, <net> Dertig. <laughs> en dan ah, met stomme dingen door. <laughs> Ja, dat is uh, apart. En nu hebben wij uh, iets ontvangen van jou, namelijk een, een nieuwe single, klopt Ja, ik ben een nieuwe cd aan het maken. Oké, okay. oh vertel, leuk. Ik ben namelijk Wondermodegein. Oké. Okay. Ik heb al uh, vier cd's gemaakt en uh, meestal zijn ze jazzy. En nou ben ik een easy listening plaat aan het maken. Oké. Okay. Met uh, nummers erop als If Tomorrow Never Come, If Tomorrow Never Come, ja. Yeah. En... Uh, Meditation time lekkere easy dissing Ja ja, oh lekker Om na twaalf uur te draaien Beetje en... jazzy Een Beetje jazzy-achtig oh, En nou heb ik een, uh, een nummer opgenomen heel de World Van Michael Jackson Oh, goede plaat En die kunnen jullie zo, die heb ik als mp3. Die gaan wij sowieso even draaien, zometeen. Uh, moet ik hem als mp3 sturen? Wij hebben hem al. Oh, je hebt hem al? Ja. ja. Dus, nou, dan kan je de geluid eraf halen. We zijn, we zijn, we zijn voorbereid. Oké, okay, nou en dan kom ik naar de kroeg in Zandvoort. Mm, en ja. Nou, op. Ik moet even mijn kijken op. Uh, <laughs> Sappen wat hem al een <laughs> Zondag 10. Zondagavond 10 juli. 10 juli. Ja, dat is volgende week. dat is volgende week. En die voorstelling begint dat als er mooi weer is, gaan de kinderen natuurlijk en de ouders verlieven naar het strand, beginnen we om 7 uur, Het is dus een avondvoorstelling. Oké, okay, dus 10 juli 7 uur. En er nog kaarten voor uh, te krijgen? Die oh. krijgen we bij de Bruna en die zit daar vlakbij de zaal aan de krocht. Oké, okay. nou duidelijk, uh, wij kijken er naar uit. En jullie mogen van mij tien kaartjes weggeven. Oh ja, dat ja, dus. is waar ook. Eerst oh. de tien bellers die. en dan moeten ze het goede antwoord eten. Wat zijn Bassi en Adia van elkaar? Een zoon, broers of twee neven? Oh, dat is een moeilijke. Nou, dat, dat is, is... makkelijk, maar ik heb twee nichten kan niet. Twee nichten? Nee, nee. Oh, oh, oh. Oké, okay. okay, dus um, de prijsvraag, de eerste tien bellers. Kun je een kaartje krijgen? Ja. Wat zijn Bassi en Adriaan van elkaar? Dan ben je even naar de studio 03 573 1969 Dus 0335731969 1969 En maak kans op die geweldige kaarten. Ja. Hey, ik heb nog één dingetje. En het is. Hey, op, de, op, de op de TV hoor ik heel vaak uh, iets doen. Kan je dat één keertje voor me doen? Ja. Ja, dan moet je van mevrouw vragen of ze me een stop kreeg. Want ik denk alleen met pijn doen. Nou, één keer. Maar dat dan toch het zo? Is het een gevreesde poliep? Nee hoor, nee, een heleboel, een heleboel lopende mee te gillen. Dat ze zeggen: van Ik heb keelkanker, maar dat is allemaal onzin. Het <laughs> zijn gewoon knobbeltjes op je stembanden. Oké. Okay. En dan uh, worden ze eraf gehaald. Dat is een, een, een, een, een polyclinische ingreep. Ja. File, maar, ik ben geloof ik Nee, ik ben gedacht. in het ziekenhuis geweest. Oh oh. Alleen, ik mogen een week lang niet praten. En dat viel niet mee. En dat, va dat, va dat, dat valt niet mee voor Basie hè? Nee, dat mag helemaal niet toetreden bij de Hoe gaat het daar nu mee dan? Nou prima, als je wel geopereerd bent, dan ga je de Frans Bauer had het een ook. oké keer dat Joling hebben gehad, dat gaat al die jongens, maar weet je hoe het komt? Het doet te veel werken. Oké. Okay. Dus als je over... Het is gewoon over... Je, het velgen veel de velgen van de stembanden. Ja, ja, ja. Nou, oké. Okay. Dan moeten we maar ik, het, Op tijd stoppen met de radio, Ja, nogal. <laughs> <laughs> nou, Bas, hartstikke bedankt. Oké, okay, dus onderhouden Zondagavond, 7 uur. In de vlog. En ja, wij ook. gaan uh, een nieuwe single draaien. En die... Uh, van jou natuurlijk. En die heet Heal the World. Heal the World. Dankjewel, hè. Hey, doei. Doei. Doei. Komt ie aan, hoor. Ja. bezig dus met een nieuw album. Bas hier eigenlijk Bas van Toorn natuurlijk en dit was een klein voorproefje daarvan. Deze komt er ook op. Heel the World. weer een onderzoekje. Want rimpels die zich vormen op de handen van voeten van mensen bij een langdurige blootstelling aan water. Dus je weet wel als je... Als je lang in het bad ligt, of je zit in de zee, of in het zwemmen, ja. krijg je je handen... Ja, al, een beetje net be oude, een be een oude be opa... Ja, een, een be schrijf. beetje oude rimpelige vingers. Nou, ja. de uh, rimpelige vingers. Uh, de, de tijdelijke rimpels die door de waters kunnen ontstaan op de huid zorgen er mogelijk voor... dat de grip van mensen niet verslechtert door de waterdruppels. De rimpels zijn volgens neurobioloog Mark Karanzi... vergelijkbaar met het profiel op autobanden dat slippen in het regen tegengaat. Dat wisten mensen helemaal niet. Niemand wist uh, nog niet echt onderzoek naar gedaan eerst. Uh, waarom nou die handen, die rimpels nou kwamen. Maar dat blijkt te zijn voor de grip. Oké. Dat weten we dat ook weer. En Van welke grip eigenlijk? Want... Grip. Uh, ik, denk, ik denk gewoon als je, uh, het water nat is, moet je toch een beetje grip hebben met je handen. Dus als je iets hmm. vastpakt en... en uh, ...iets moet vastpakken of ergens opklinkt... ...dat het daardoor extra grip geeft. Daarom maar zou ik dus heb juist... He ...als ik, als ik onder de douche uitstap of zo... ...en ik, pas, en ik uh, stap mijn douche uit... ...dat dus het juist glad is... ...en dus ik heb hem me grip met mijn voeten en zo. Maar ja... Ge geen idee. Of liggen ligt tegels. Het kan, dat dat, dat kan ook liggen, ja. <laughs> dat, je, dat je niet je olie daar moet neerleggen. Ja, maar um, ja, dat staat hier dus. Het is een uh, de tijdelijke rimpels die we door water kunnen ontstaan op de huid. Zorgen ervoor dat de grip van mensen niet verslechtert door de waterdrippels. Oké, okay, nou, dus dat is wel leuk te weten. Ja, wel interessant. En nog eentje. Een beetje dierennieuws. Vrouwelijke kangaroes verwisselen hun jong soms per ongeluk met de baby van een andere moeder. Ja, maar dat vind ik op zich niet zo heel raar. Het lijkt aan me toch een raar die ja, ja. Nou, ik ben, ik ben een keer naar Australië geweest. J Jij bent ook verwisseld. Ja. <laughs> nee, ik ben een keer naar Australië geweest op vakantie. En je hebt daar kangroes, maar je hebt daar nog een soort. Hoe uh, heet die ook? Eens. Maar dat weet ik even niet. Maar het zijn net, net, net als kangroes zelf, maar het zijn hele kleine kangroes eigenlijk. Hoe uh, heet die nou? Walibi's. Walibi's? Ja, walibi's. Ja, nou, ja, die okay. lijken ook echt ontzettend veel op een kangaroes. Het zou me niks verbazen: kangeroenen en zo'n walubi baby. Ja, kangeroemoeders uh, nodigen soms een vreemd jong uit om uh, in hun buidel te springen. Waarna hun eigen baby door een ander vrouwtje wordt meegenomen. De jonge kangeroes brengen vervolgens hun hele jeugd door bij de verkeerde moeder. Uh, dat meldt nieuws uit Life Science. Maar wat ik dan afvraag: die, vooral met dieren. Het gaat vooral om, om geuren, om reuk. En daardoor herkent uh, het jong haar moeder. Ja. Dus. Misschien hebben die beesten niet. Bij elk beest is dat zo. En het, uh, het wordt vaak ook gezien: het beest wordt afgestoten omdat het van iemand anders is. Dat hoor je regelmatig, hè? Ja. Maar, ehm, uh, ja, apart. Nou, misschien zou ik ook proberen. De, de, de, de. Ik maak een baby voor een ander. Ja, ja, dat kan ook Het, uh, ja, Nog, één, uh, nog één, één oproepje eigenlijk Want je kan namelijk kaartjes winnen Voor Bassie ja. Want die, is, uh, die staat volgende, volgende week, week 10 zondag. juli uh, in de krocht Geeft ja. er een, uh, een uh, ja, Optreden, heel leuk wordt dat Iedereen mag komen van kinderen Van jong naar, uh, tot oud Hartstikke gezellig en jij maakt kans op die kaarten wil je die kaarten winnen, hoef je maar één vraag te stellen. En dat wordt wel een hele moeilijke. Wat zijn uh, Bassi en Adriaan van elkaar? Ja. Dus de enige vraag, wat zijn Bassi en Adriaan van elkaar? Wil je nou kans maken op die kaarten? En weet je het antwoord, dan bel je even naar de studio 023 573 1969. Dus 03 573 1969. En wie weet maak je kans op die prachtige kaarten.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 And I'm wondering how you've no regrets.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 De nieuwe single van Anouk. En I'm a Cliché. En jongens, hebben jullie de clip van haar al gezien? Nee. Die nee. wordt door medegmens uh, schokkend gevonden. Nou is het radio, weet ik. Maar ik kan jullie reactie kan ik uh, wel uh, laten horen. Check even haar clip. Klein stukje. It's not what I nou ja, ze loopt nu gewoon over straat, niks aan de Twitter hand. Beach. Twitter bitch, Twitter ja, bitch, ja, heb je het gehoord? Ze blijft aan de gang. Ja. Nou, hetzelfde nummer, ze loopt over straat, ze wordt nu Maar nou, Voor de rest nog niks aan de hand, ze heeft uh, capuchon op, capuchonnetje op. Ja. Nu moet je opletten. Ja. ja. Nou ja, ze wordt aangereden door een auto Dan gaat ze weer verder huh? ja, zonder Het ziet dat mensen eruit En weer Tweede keer Nou ja, door meer mensen die wordt het schokkend gezien Loopt ze nu door een tunnel Moet je kijken wat er nu gebeurt het kracht? Nou, het uh, gaat ook weer iets te ver maar. Uh, mensen die radio luisteren denken Wat is dit Let op nu. Ze ziet uh, twee mensen. So, Doodgeschoten. Doodgeschoten. Weer op een auto. Ay, ay, ay. En uh, dan zie je later dat mensen allemaal foto's van haar maken. En dat zeg maar allemaal op Twitter zitten. En gewoon een liedje met een boodschap, een heel goede plaat. En uh, wil, je nou een wil je nou de schokkende clip zien, dan kan je hem gewoon even vinden op uh, youtube.nl. En dan uh, Anouk, I'm a Cliché, de nieuwe, de nieuwe videoclip. Het is uh, tien voor zes, goedemiddag, Entertainment View, nu met de Black Eyed Peas. Dit is I Got A Feeling. I got a feeling That tonight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 Just get down En your love U luistert nog steeds naar CFM's antwoord Het lekkerste station van uw regio En weet je We hadden net natuurlijk onze grote vriend Clownbassie aan de telefoon En uh, hij gaf 10 kaarten weg aan CFM Om ze weg te kunnen geven aan de luisteraars Wilt u kans maken op deze prijs Dan kan dat hè Dan moet u gewoon even bellen 023 573-1969 Heel goed En als u daarheen belt 023 573-1969 Als u daar belt voor uw kind Of belt uw kind zelf naar de studio Dat kan ook Dan wint uh, dezegene de kaartjes Als u weet wat het goede antwoord is Op het volgende vraag Van wie is Wat is Bassie van Adriaan Is het A een neef B broers of C Wat was het ook alweer <laughs> uh, het was geen nicht in ieder geval, zei hij. Vader en zoon. Oh ja, vader en zoon. En zoon. Ja. Dus uh, is het uh, A. Broers. Broers. B. B. Neven. Neven. Of C. Of C. Vader en zoon zo. In ieder geval geen nichten dat, in ieder geval niet. Nee. dat zei hij Dus wil je kans maken op die kaarten Weet je de antwoord Dan bel je naar de studio 023 573 1969 Dus 023 573 1969 Ja en uh, Dat is al net naar de studio gebeld Degene wou niet op de, aan de telefoon komen Op de radio Maar die heeft uh, al twee kaartjes gewonnen Voor deze show Bob Niels gefeliciteerd Met je twee kaartjes voor Clown Bassie Op 10 juli in gebouw De Krocht Ja we hebben er nog, nu nog acht ja, dus bel naar de studio gewoon En uh, wie weet wil jij deze mooie prijs Mooie prijzen dus We hebben nog 45 seconden Dus we kunnen over koetjes en kalfjes gaan praten Maakt mij niet uit, lijkt me gezellig Ja, nou is goed Nog even uh, één keer het nummer als je die kaarten wil hebben Rudy 023 573 1969 Dus 023 573 1969 En maak kans op die hele leuke kaarten voor Bassie Hij is nog steeds helemaal vrolijk Dus dat komt, uh, Allee, komt goed Dat kan niet meer hè My. Zometeen in het tweede uur gaan we bellen met uh, popstar Henry Hij gaat ons vertellen wat is gebeurd op showbiz nieuwsgebied We gaan uh, ook de single laten horen van Javier Calon en we weten Wie is Javier niet... Calon? Dat weet ik niet? De winnaar van The Voice of America oh, ja. uh -huh. Dat later, we komen zo meteen uh, terug En bel 03573 1969. Tot zometeen